Je radio. radio staat op ZFM. Jouw keuze is terug. Na het nieuws. Trudy Vindrich met het NOS-journaal. De Libisch leider Gaddafi waarschuwt voor de gevolgen van een internationale interventie. Volgens een woordvoerder heeft de VN zich niet te bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van Libië. Wat de gevolgen kunnen zijn, werd niet gezegd. De waarschuwing komt enkele uren voor internationaal topoverleg in Parijs over Libië. Er wordt besproken hoe het vliegverbod moet worden gehandhaafd en de burgers beschermd. Premier Rutte is ook bij de top. Mogelijk wordt vandaag nog besloten tot militair ingrijpen om de opmars van Gaddafi's troepen tot staan te brengen. De militairen voelen aanvallen uit op de opstandelingen in de plaats Bengazi. Daarbij zouden ook tanks worden ingezet. Boven de stad is een gevechtsvliegtuig neergestort. Mogelijk is het neergehaald door de opstandelingen. Aangenomen werd dat het een toestel van Gaddafi was, maar het lijkt er nu op dat het vliegtuig in handen was van de opstandelingen.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 Zandvoort. Zandvoort. Zon, zee, strand. Hey, hey, <tog> <tog>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 Zeg dat er man aan oude zij ze slijmer is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee is hier zo fris. Ze plaatst deelt tilt met vrede, haar vaaier op, Maar potro roept ze gilt, de zee zit in mijn over, aan de zand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 En dat het veel later is begonnen met het produceren van het bekende ja. materiaal. 1933 is, iets, euh, iets, is te, iets later gebouwd. Iets later gebouwd. Ja. So, rond, rond 1937. Rond 1937. Ja. En eh, wat, wat was de eerste opzet van het gebouw? De eerste opzet was, eh, laat ik zo zeggen... Corodex was een klein bedrijf in Amsterdam-Noord. Dat maakte remvoeringen, en frictieplaten. En er eh, waren een paar...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 Laten we dit eventjes zelf maar gaan we weer gezellig verder als u het goed vindt. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Yep. Hey! Ja! Zet die plaat af! Dat kan niet! Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg! Ga <laughs> weg! Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien?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 Ze niet er liep met zo'n gezicht, want die jukebox zat padijt en de stroom uit schakelen kan niet. Dat bleek ook de knop van het licht. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft er ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Want de plan is kapot en dat ding ze op zo. De kasteleinman doet de lichtknop en zei: Hier, nog wat lust. Moet het voor het donker maar zeggen, we krijgen niet minuten rust. Maar zonder licht in een café, hoe komt de mens op dat idee? Het mijn met in het donker, je hoort aan alle kanten: heen. Hey. Wie heeft de sleutel van de Tjoebabs gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? De sleutel van de het gezien. want de plaat is er en dat beet zit op zat. En de mensen die hey, daar hey, woonden hey, hey, aan de zij en hey, overkant, heet hey, namen hey, ook die kreet al over. Hey, hey wat is er, hey, er hey, aan de hand? Hey, toen er niet de dol geworden was, kwam er een hamer bij te passen. Hey, hey, en daar kijk heel hey, lag de sleutel. Aha. In de scherven achter het glas als je me nou beurt. Hey. Heeft de sleutel van de juwbox gezien? Wie heeft de pijl gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de juwbox gezien? Want de plaat is gehaald en dat ding zit op stof.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 Manamana. na na na na na na na na na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 Um, die, die mensen die zaten natuurlijk niet alleen eh, op hun werkperiode bij de Corendex... maar die, die deden ook andere dingen naast hun werk. Uh, we denken aan een clavejasclub. Ja. Uh, daar kunt u misschien iets meer over ja, vertellen? Ja, de clavejasclub was zeer actief en fanatiek, hoor. Daar werd ges, gespeeld, jongen, jongen. Ja, want ze eindigden hoog in een competitie, heb ik zo gezien. Ja, ja. En daar was dan ook een, natuurlijk een prijs aan verbonden, hè? En die werd door u beschikbaar gesteld? ja.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 Maar ik, ik heb ook gezien dus dat er feesten gegeven werden. Ja, nou. Bedrijfsfeesten, waarschijnlijk. Ja, dat deden we in zomerrust. Dat deden we in zomerrust. Ja, dat was een, een, een diner dansant. Zo. Ja, ja. En daar kwam ook ja, ik, de ik, hele groegemeente, dus iedereen kwam er langs. Ja. Uh, heb jij dat. Uh, dat is het radio. Dat, <laughs> dat, dat, dat, uh, daar moeten nog foto's in zitten. We gaan uh, straks even naar de foto's kijken, meneer Molijn. Maar wat, wat, wat deden ze dan op zo'n avond? W werd er een toneelspel gehouden? Of werd er gezongen? Of, uh... um, nou, er werd om te beginnen lekker gegeten. Uiteraard. Dat komt bij de heer de drinken. En, en dan... Uh, nou... Ja. Ik denk dat... Waterdrinken verzongen altijd wat. Die had dan een, een, een rat van avontuur, had hij ook. Een rat van avontuur? Een ja. bingo of iets dergelijks. Ja. Ja, het was een bijzonder mens, water drinken. Ja. ja, ja. Het was er altijd wel gezellig. Ja, dat ja, waren de gezellige avonden. Ja. En die vlogen we voorbij. Dat kan ik niet zo voorstellen. Ja. Ik las dat het soms al tot twee uur duurde. S'nachts. Nou, misschien nog wel later, maar goed, dat meldde daarna al dan niet. De, de, de, de, de, de, de, de. Ik heb ook iets gelezen over een, een, een Corodex-ensemble. Zijn dat misschien accordeonspelers geweest? Weet u dat misschien nog? Nou, dat moet dan. Uh, uh,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 Ikzelf ik drink weinig. De hemel zij dank. Er gaan meken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Paradigatae, paradadadata, ta ta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 Is het leven nog altijd zo traag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wie zo volgt met telkens een buik? Wat voor weer is het daar al nou vandaag? Is het weer voor een rust en een trein? Is er regen vandaag? Bij de wind met een vlag alle voetgangers weg van het spreug. En duikt iedereen diep in zijn kracht. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag. moment op het buitenhof zijn, langs de poten te gaan, voor de schoper te staan. Het is niet nodig, maar het lijkt me zo fijn. Een kwartiertje is al wat ik vraag, ik verlang naar mijn eigen Den Haag, Den Haag, Den Haag. En dat was Connie Stewart, nooit wel gehoord natuurlijk, maar hele bekende schrijfster.